Het kan nooit dat geweld de oplossing is voor een verschil van mening. Ja, de afgelopen tijd demonstreerden mensen in het dorp al tegen die nieuwe opvangplek. De directie van BNN-VARA heeft iedereen die ooit bij de Wereldrijd Door heeft gewerkt... uitgenodigd voor een gesprek. Dat meldt ANP. Het gaat om zo'n 300 mensen. De Volkskrant bracht onlangs naar buiten dat er jarenlang een angstcultuur heerste bij het DWD en dat medewerkers regelmatig publiekelijk werden vernederd. De NPO laat nu een groot onderzoek doen door een onafhankelijk bureau. In Oekraïne en Rusland hebben weer krijgsgevangenen met elkaar gereld. Vijftig aan beide kanten. Onder de Oekraïners die zijn vrijgekomen zijn twee officieren. Een deel van de Oekraïnse militairen werd in het voorjaar opgepakt bij de kerncentrale van Tsjernobyl. Andere na de strijd om Mariupol in het zuiden van Oekraïne. Beide landen hebben sinds de uitbraak van de oorlog in februari ruim duizend gevangenen gereld. En een emotionele dag voor cactusvrouwtje Annie. Ze had letterlijk een oase van honderden cactussen thuis in Ruurlo in Gelderland. Maar vanwege de stijgende energieprijzen moesten die allemaal wegdoen. Gelukkig was daar burger Zoo. Die wilde ze wel een plekje geven in het woestijngedeelte. Mijn lust in mijn leven geweest. Ik heb liever dat ze een plek krijgen. Want dit is allemaal als een klein zaadje opgekweekt. Maar moet je kijken, ze wegen wel 300 kilo, 300, 400 kilo. Dus dat kan je niet zomaar in je huis hebben. Annie had 6.500 kaktussen thuis en Burgerzoe heeft de meerderheid daarvan overgenomen. Krijg je nog het weer, nu nog droog en een graad of 11. Later vanavond begint het langs de kust te regenen en die buien trekken vannacht naar het oosten. Morgen zon en wolken en dan ook kans op een bui en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Album gepresenteerd in De Sinatol. Uh, de single, de laatste single van dat album heet Trust.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 Een um, soort vintage winkel, dat wel. vintage winkel? Ja, veel oude spullen. Uh, ja. Ben jij verwoest voor van vintage dingen dan? Nou, niet per se, maar gewoon van dingen, überhaupt. Heb je een, een bepaalde hang naar, uh, mm. naar, de, naar die periode dan, of niet? Mm, ja, naar nou, oude periodes wel, ja, ja. Zeker, ja. Dat wel. Dus ja. Um, Alles um, oud is. Top. Wat, wat spreek je dan aan uh, uit uh, dat tijdperk dan? Ja, gewoon uh, het karakter, de authenticiteit. Uh,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 moeten we dat doen of moeten we dat... Uh, op ja, een andere manier? Ja, nostalgie is niks mis mee. Nee? Nee. Ja. nee um, als je daarna naar nou kijkt... denk je dan... ik had het met, met Jacob D. Edward ook over. Zit je dan, uh, zijn jullie dan in de verkeerde tijd uh, geboren en hadden jullie dan liever uh, nu...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 een interview tegen die jij hebt gedaan met Kirina Gijzer, ja. die was toen de hoofdredacteur ja. in die periode. Um, want ja, um, was dat een beetje het moment dat, dat het een beetje wat het, het grotere publiek, of ja, het publiek in het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 En uh, je hebt er nog eentje van te goed trouwens. ja, maar ik heb dus hem nu ik, niet bij me, maar nee. ik krijg er wel nog eentje, okay, ja, Dus als je. Ja? Dus dan als als je, kom ik hem even langs brengen. Ja, nou, Als je dus ja. een keer naar Zandvoort uh, ja. komt, dan moet je maar even een app sturen. Precies. Want ik ben in Zandvoort en ik heb hem bij me, dan uh, ben ik in ieder geval dat ik in de buurt uh, moet, uh, moet zijn uh, ja, dan om dan hem af te halen. Nou ja, ja dat is goed, dat is goed. Maar deze, die afspraak is dan ja. deze gemaakt. Ja, mooi. Is dit ook een beetje Max Polman, ongecompliceerde leefstijl?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 En dan, uh, Weet je ook al waar dat omgeveer ja, is? Ja, we weten het nog niet zeker. Maar uh, waarschijnlijk Bitterzoet. Ja, Bitter ja. Suit, Dat ben ik er zeker bij. Oh, Kijk, okay, nou, <laughs> ja, okay, ja. de rechtstreekse trein dat uh, naar ja, Amsterdam gaat, gaat, gaat lekker makkelijk. Ja. Want ik ben twee weken geleden ben ik ook nog uh, oh, ja. bij Hebe toegeweest. Hmm. Die gaan we zo uh, horen in het uh, volgende blokje. Uh, die heeft het daar gepresenteerd. Dus oh, als ja. jij hem in bitterzoet doet, dan, uh, dan kom, ik, uh, kom ik er wel aan. Dus nou, dan, uh, zorg ik ervoor dat ik erbij ben. Top. Um, dat uh, sowieso. Als het maar niet op 12 februari is. Want dan heb ik al een afspraak met uh, Jacob Die Edward staan. Oh, is nee, het is <laughs> dus, uh, in mei ergens. In mei, zei je al. Op een vrijdag waarschijnlijk. Okay. Ja. Ga, gaat helemaal goed komen. Uh, we gaan uh, even nog uh, iets uh, draaien van de uh, uh, afgelopen maand. Fleeback Deelnemers aan de Rob Agda-woord. En hun single heet Heatwave.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 Wake up on Midnight Rambler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 By the creek chasing onto the forest is what I choose to see. But the roads go on forever, roads go on forever today.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 Sixty th birthday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 En die jongens die hebben middenweg dan, heeft vorige maand of twee maanden terug nog een compleet album uitgebracht. Maar Marvin Adam, zoals die heet, die is ook zelf bezig. Morgen komt een single van hem uit en die heet Leef Weer.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 ik laat me langs de gaan en leef weer, ik leef weer. Sirenen zwaaien om ons heen. Het is vanavond niet in zee. Maar ga de wereld aan en leef weer, ik leef weer. Ze vragen: wat doe je weer buiten?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 bij wie kan ik mezelf zijn, is elke dag hetzelfde Misschien graf ik mijn eigen graf, maar wil niet schuilen voor de nacht Ik laat me nacht Zo so voor de kids Bordeaux, rode soet, ik kwam de show stelen in Sinds de sneak peek op het podium mijn fit voor de folio de tik, was heel holy aan gliss Voor de sweet life, en kodi als ik spit Soms wil ik een rewind, was met kokens in de mix <tied> <tied> Misschien doe je je vetje minder af wanneer je kaal bent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 Ik meer van dat domme, ik geef ze meer voor. En daarom moet je zelf beginnen, als je echt een schoot zal veranderen Ik verrecht geen spier op met op, want je klinkt als een andere nee Ik pak mijn vuren op de J, gooi je ander Alsjeblieft, ik heb geen zin meer, de wauw snapt diezelfde shit Misschien zijn het die vloeddip en tranen verwissel weer van gedaante ik bestens steeds om de schaamte Mijn ogen een spit, dagen mij of heet al sinds maanden Vergeet nog steeds al die namen En jij dacht wat een lange poff en dat de adem te halen, fuck off Flauwe power in mijn brain al sinds de box Toen er op MTV ook nog wel eens muziek werd getropt Muziek werd gekocht en niet zomaar uit een playlist gekopt Je gebruikt die op je kop, letterlijk Koptelefoon in een de shop Please wil graag stellen dat jullie stellen dat jullie stellen jullie jullie wat wanneer, maakt niet uit, we zijn daar Brengen mixtapes terug alsof de bonnen zijn bewaard Ongeëven kom op vorig jaar Met bravoeren, bel je boeken, check de data. Dit is toe or da, zonder cool ja. Yeah. Nog steeds op zoek naar de staaf van de draak Oké, okay? dus ik steek de draak nog steeds Unapologetic en ik sta nog steeds Big Chef, jij bent de shaak nog steeds Fus de raas, het is raak op stage Dansen is gratis, betaal nog steeds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 Voor mijn homies, want door de rij zijn ze daar en de rood is onschouderlijk, maar hoe dan ook blijven slaan. Ik kan nu geen tijd meer gaan al mijn homies is onder molen, maar de echte die blijft even checken Dus dat is precies wat ik doe. Ik weet nog die dagen dat ik geen geld had, ik liep met gaten in mijn schoen. Ik je klagen, maar je meldt af Voor de dagen dat je moet Ik was de jammer aan los, ik wist niks van love eh? Roodliep ik de voet, ik ben liefgehaald Rinnig maar nog goed hoe het gisteren. was Mijn hart gekrast, maar nog steeds in je dag Ik wist altijd tot al een mijn schaas. Zelfs nog momenten ik de momenten dat ik niks meer zag Waren momenten dat ik niks meer had van een long week En het meeste heb ik zelf gedaan Ik daar in de hallway Wist ik niet hoe het verder zou gaan Ik doe dit ook voor mijn homies Want voor de lijst zijn ze daar En de rood is soms langleer Maar hoe dan ook blijf ik staan Tot een streep ik ben alleen met homies, ik heb de phonies Zo langer uitgeveild het gehad, ik ben alleen met pros, Long way, verloor alles, maar de hoop niet Tegenwoordig kom ik niet meer, ik contact met police, nou niet Wat mijn shit, je had me sowieso niet Verloor me of niet, ik ben de one and only Als hij me hoogt, dan zie ik zoveel trofies Was er jongen, alles, ik wist niks Brot heb ik te voet, heb geen lift gehad Herinner me nog goed hoe het gister was Mijn hart gekrast, maar nog steeds in het Is Is altijd al een show de Dingen die ik op de television zag Waarom momenten dat ik niks meer had Als ze pakken uit mijn vision dan Ik kom van een long way En het beste heb ik zelf verstaan Swoomde daar in de hal Verder zag ik. Ik doe dit ook voor mijn homies, want het rij staat de taal. En de rood is ons maar, hoe dan ook blijven staan. Tot mijn Wolfie, was dat met homies? Um, we gaan op uh, zo dadelijk uh, naar het uh, nieuws van.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 Lorem en het nummer dat heet Lessons in Living. Leuk is, het muzikale systeem heeft de snelheid van een Red Bull. En hij haalt gewoon de tijd in. Dus wat dat er gaat, weet ik het ook niet meer hoe het zit. Maar je hoort dat dus, Lorem Ipsen, met Lessons in Living. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.